Sta u niet. Even de radio afzetten. Uh, ja, met de redactie Nieuwspost. Weet ik niet. Huh? Wat blieft? Hoor ik dat te weten? Uh, meneer, meneer, ik hoor niets te weten. Ik hoor hier niet eens te zitten. Als meneer Loots mijn collega beter op tijd was, zat ik al lang met mijn vrijkaartje in de Tosca. Ja, zeker, wees blij dat ik nog naar u geluisterd heb in plaats van naar de radio. Zeg je me daarvan? Wat... Hallo, Ritsel, zit je dan nog? Goedenavond. Goedenavond, meneer Loots. Dacht, waarom ben je nog hier? Moest je geen verslag van uh, Tosca maken? Tja, als meneer de hoofdredacteur weggeroepen wordt... dan moet ritsel net zo lang wachten tot meneer de redacteur benieuwd te komen. Nou, smeer hem dan maar gauw, zuur Tussen Dus haakjes, uh, Wat heb je voor een raar soortje oogdeur op je zakdoek? Ik heb geen oogdeur op mijn zakdoek, meneer Loots. Ritsel, ritsel. Welke lieve jonge dame is er dan bij op visite geweest? Er heeft in de spreekkamer een dame op onze baan zitten te wachten... die het zo'n beetje op de zenuwen had. Ze gebruikte de oude als water... Toen ouwe we een is hij met haar meegegaan. Ik geloof dat hij een verslagje ging maken. Zeker de een of andere gebeuren. Ja, zeker wel, ja. Uh, uh, wat ik zeg al, wel, meneer Looks, kan oh. ik nou gaan? De Tosca is al begonnen. Ik heb de verturen door de radio gehoord. Nou, dan ben je toch niet te kort gekomen? Vooruit, Rutsel, schiet meteen de jas aan en verdwijn voor u weer wat tussen komt. Graag. Sai voor een dia van dienst. Och, Rutsel, van 8 tot 12. is vier uur. Er kan nog heel wat gebeuren. Eh, waar, waar, waar is mijn paraplu nou? Dat is natuurlijk het werk van die dondersen jongens van de zitterij. Daar ik altijd in een beginje voor. Oh, dat kan oh, Oh, telefoon, meneer Lood van voor de mijnen. Ja, ja, ja, stil, Ritzel, even luisteren. Hallo? Ja. Ja, met de redactie in je post. Ja, hè? Huh? Wat zegt u? Een moord op huizen ter Linde? Goeie hemel. Wanneer is dat gebeurd? En waar is freule Virginie? Ja? Nee, nee, nee. Ja, natuurlijk, ik kom onmiddellijk. Heb je dat gehoord, Ritsel? Ritsel! Wat ander is hij nou weggegaan? Ritsel! Ja, wat is er nou weer los? Je moet nog even boven komen. Ja, mooie Waarom Wacht, u begonnen en nou is het al bij Ik moet onmiddellijk weg. Er is iets ontzettends gebeurd. Er is een moord gepleegd. Huh? Een moord? Op wie? Op de oude baron van Huizen Terlinden. Op de baron? Hmm, dat is dom. Maar wel een aandachtig artikeltje voor het dochterblad. Het zal oude mail genoegen doen, want die interesseerde zich nogal voor dat heibotje dat kasteel. Wij zijn de eerste geweest die een rugbaarheid daar hebben gegeven, meneer Loos. Ja, ja, ellendig genoeg. Een schandaal dat zo uit de buiten. Nou, ik ga er onmiddellijk heen, Ritsel. Wacht je hier tot oude mail terugkomt? Ja, dan hebben we de zaak even gezorgd. Hé nee, daar, taxi, taxi. Avond, ja. nee. meneer. Waar gaat u heen? Naar huis ter Linden, zo vlug mogelijk. Juist, meneer, Huis ter Linden. Hallo, ja, dat is <tie> het. Juist. Is, uh, is dat alles, Mulder? Meer was er niet in zijn zakken te vinden, commissaris. Deze portemonnee, een brief, een portefeuille met een portret... en een horloge, alsjeblieft. Dank je. Ja. Onderzoek dan nog even nauwkeurig de voetsporen in de omgeving van het huis. hè? Jawel, commissaris. Yes. Uh, bent u al klaar, dokter Verkerk? Uh, ja, commissaris Vroemans. Ik ben tot uw dienst. Uh, heel aan, Melder. Ja, commissaris. Uh, zegt dat het lijk kan worden weggebracht zodra er foto's genomen zijn. hè? En... Uh... Houd de huisgenoot en het personeel onder controle voor het verheur. Tot de orduus, commissaris. Ziezo. En, dokter Verkerk, uw bevindingen? De dood is veroorzaakt door een schot, commissaris. Een revolverschot. De kogel is door de rechter slaap binnengedrongen. De dood moet vrijwel onmiddellijk zijn ingetreden. Mm, juist. Kan het schot door de overledene zelf zijn afgevuurd... of uh, moet het van een ander afkomstig zijn... Daarop is moeilijk te antwoorden, commissaris. Hoezo? In ieder geval is het schot, gezien de schroeirand om de wond... van zeer nabij afgevuurd. Hmm. En uh, hoeveel tijd kan er naar uw schatting... tussen de moord en uw lijkschouwing verlopen zijn? Eén uur, commissaris, hoogstens. Juist een uur. En het is nu u gezien bij negenaar. Mooi. Prachtig, dokter Verkerk. Nou, u hebt uw taak weer volbracht, hè? U gaat nou zeker ergens anders zien... waar het een beetje gezelliger is dan hier... U hebt uw smoking trouwens al aan, zie ik. Ja, we wilden uh, naar Tosca gaan. Mijn vrouw en ik. Severini dirigeert. Hé, hey, daar heb ik ook juist plaatsen voor. Jammer. Ik was graag naar de opvoering tegenwoordig geweest bij de huldiging van Severini. <laughs> nou ja, mijn taak begint hier pas, hè? Misschien bent u tegen het eind van de laatste acte wel klaar. Mogelijk. Van acht tot twaalf is vier uur. ...daarin kan nog zoveel gebeuren. Ja, daarover kan niemand beter oordelen dan een politieman. Nou, goedenavond, dokter Verkerk. Veel genoegen. Dank u, commissaris Vroemans. Veel genoegen wens ik u niet, maar wel veel succes. Goedenavond. Goedenavond, dat dokter. Ja? Ah, juist, dan. Zo, en... Tot de commissaris. Nog iets bijzonders uit de zakken van de baron gekomen? Misschien. Zijn geld en zijn kostbaarheden waren niet aangeraakt. Hm. En uh, van wie is dit portret hier in die portefeuille? Er staat een handtekening op. Uh, Mathilde. Dat moet de overleden baronesse Terlinde zijn. Overleden baronesse? Ah, juist. Yes, ja, ja. Ja, de eerste vrouw van de baron, hè. En, uh, en deze brief hier, Mulder. Ja, die is nogal vreemd. Uh, mag ik hem even voorlezen? Ja, natuurlijk, Heiron. Er staat geen datum. Nou ja, vraag maar. Lieve papa, een paar dagen geleden kreeg ik gegevens... die mij in staat stellen u te dwingen mijn eis in te willigen. En hoeveel verdriet ik er u en mezelf ook mee zou doen... ik weet dat ik er gebruik van zal moeten maken... wanneer u uw onverzettelijkheid niet opgeeft. Ik vraag u dringend het niet zo ver te laten komen. U kent mijn motieven en u weet dat u van uw virginie niets te vrezen hebt, krijg ik gauw een gunstig antwoord. Al steeds uw liefhebbende Virginie. Mm -hmm. Interessant, hè? Erg liefhebbend klinkt het briefje toch niet? Nee, nou, meer was er niet. Meer niet, commissaris. Mooi. Laat dan de baronesse maar binnenkomen voor het verhoor, hè? Tot u uur, commissaris. Ja. Ja? Ja, binnen. Ah, juist, ja, ja. Ja, komt u ja. binnen, mevrouw, zo, ja. Hier. Gaat u maar hier zitten, ja. Ja, ja, ja, neemt u maar plaats. Hier in, in, de, in deze stoel, juist. Mooi zo. Goed zo. Dank u, commissaris. Het spijt me dat ik u onder deze omstandigheden moet lastigvallen, mevrouw, maar ik moet u een paar vragen stellen. Ga uw gang. Wanneer hebt u uw man voor het laatst gezien? Vanavond bij het diner. we hebben wat langer gepraat dan anders. Juist, en wat gebeurde daarna? We zijn allebei naar onze kamers gegaan. Mijn man ging meestal wat lezen, s'avonds. En ik ben in slaap gevallen totdat, uh, Totdat? Totdat onze huisknacht Johan op mijn kamerdeur bonzet na zijn ontdekking. Ah, yes. Waar is uw kamer? Naast die van mijn man. Hebt u ja. helemaal geen schot gehoord? Niets. Niets. Vreemd is dat. Ik <laughs> moet vast geslapen hebben. Het was nogal een vermoeiende dag geweest. Dan nog de wind die om het huis schierde, de regen tegen de vensters. En huizen Ter Terlinde staat zo afgezonderd. Ja, ja, afgezonderd, hm. En het is dus solide gebouwd om geheurig te zijn, hè? U weet dus niet wanneer de moord gepleegd kan zijn. U hebt ook geen enkel vermoeden wie de schuldige zou kunnen zijn? Geen enkel. Nee, geen enkel. Hm. Had uw man vijanden? Nee, geen ernstige. Juist. Yes. Ik hoorde, uw man stond niet helemaal op goede voet met zijn dochter Virginie. Onze dochter Virginie moet er buiten gelaten worden... Zij kan hiermee niets uit te staan hebben. Kijk. Ja, ik wil het graag van u aannemen, mevrouw, maar... we moeten niet te min op een of andere wijze klaarheid in deze zaak brengen, nietwaar? Als de kranten waarheid gesproken hebben, dan eiste fruile Virginie... dat weile de baron haar dit landgoed ter Linde cadeau zou doen. Zeker, dat eiste ze. Yes, waarom? Ja, waarom? Het spijt me dat ik kwaad van me moet spreken. Ze is jaloers op mij. Toen haar moeder stierf was ze twaalf jaar. En toen de baron met mij hertrouwde. Was ze achttien. In de tussenliggende jaren concentreerde alle liefde van mijn man zich op haar. Vanaf het eerste ogenblik dat ze me zag... heeft ze mij als een indringster beschouwd... die geen enkel recht had op het landgoed daar linden. Juist. En hoe stond de baron tegenover de eis van zijn dochter? Absoluut afwijzend. Hm. Mijn man was heel verstandig in die dingen. En uh, hielden hele van elkaar. Ja, ja, ja. Probeer u rustig te houden, mevrouw. Hm. Het is ontzettend. Om zeven uur zat ik nog met hem aan tafel. En nu? Nou ja, kalm mevrouw, kalm, kalm, kalm. U moet uw dokter een zenuwstillend middel laten klaarmaken. Hm? Oh nee, ik zal straks wat broom innemen. Mm -hmm. Gaat u maar weer verder, commissaris. Ja, graag. Kunt u mij zeggen, mevrouw, wat uw dochter, frule Virginie, vandaag gedaan heeft? Ik weet het niet. Ze woont tegenwoordig op Kamers in de stad. Heeft ze een werking in de stad? Dat niet. de voortdurende oneenigheid werd ondraaglijk. Yes. Toen is ze uit eigen beweging verhuisd. Mm -hmm. Was er alleen oneenigheid omdat ze Terlinde opeiste? Ach, nee. Ook om andere dingen. We konden ons niet verenigen met haar verlovingsplannen. Hoezo? Mijn man verleende dikwijls gastvrijheid aan een jong journalist... die artikelen schreef over oude Nederlandse kastelen. Hij had overal toegang en hij snuffelde dagenlang... In de bibliotheek. Toen leerde Virginie hem kennen. En een maand later wilde ze zich met hem verloven. Juist. En welke bezwaren had u tegen deze verloving? We twijfelden aan de bedoelingen van de jongeman. Ah, u dacht dat hij haar wilde trouwen om haar bezit? Het is in ieder geval een feit dat Virginie vanaf het ogenblik dat ze hem leerde kennen... al haar invloed op haar vader uitoefende om het kasteel te bemachtigen. Toen heb ik nog getracht het gevaar te bezweren... door de jonge man een redacteurspositie te bezorgen bij de nieuwspost. Ah, juist. Van dat ogenblik af dateren zeker de persberichten over het proces... dat om Terlinde gevoerd zou worden. Juist, commissaris. Hm. Hoe is de naam van die jongeman? Het is een zekere Paul Loods. Zo, Paul Loods. Juist, ja, mooi. Nou, mevrouw, we zullen het hier bij mij laten, hè? Graag, commissaris. Uh, pardon, mevrouw, pardon, pardon. Eén ja, vraag ja, nog, ja. één vraag nog. Ja. Heeft uw dochter vandaag op de een of andere wijze nog contact nee. met haar vader gehad? Voor zover ik weet, niet. Juist, mooi. Ik dank u, mevrouw. Wij zijn klaar. Dank u wel. Uh, pardon, uh, wilt u even de huisknecht bij me sturen? Ja, zeker. Graag gedaan. Ja, Ja, binnen. Oh, je bent zeker de huisknecht Johan, hè? Wel, nee, commissaris. Hoe komt u daarbij? Hé? Eh? Wat komt u hier dan doen? Nou, wat zou Paul Loods, redacteur van de nieuwspost, komen doen in een huis waar een moord gebeurd is? Meneer Loots, verlaat u onmiddellijk dit vertrek? Als ik weggekrijg, de pers mijn inlichtingen voor zover de vorderingen van het verhoor die toelaat. Commissaris Froemans, u speelt hoog spel. Meneer Loods, u gaat te ver. Nee, nee, nee, u gaat te ver. Huh? U beseft niet wat het betekent, Loods tot vriend te hebben. Hoezo? Toen het onderzoek van inspecteur De Groot in de moordzaak Leijendorfer mislukte, heb ik mij gepermitteerd een tienregelig verslag in de Nieuwspost te publiceren. Oh ja. Dankzij ja. dat verslag schiet vandaag nog iedereen in de lach als hij de naam van inspecteur De Groot hoort. Zou u het prettig vinden, commissaris Voemans? Zoveel lachende gezichten om u heen te zien... als uw onderzoek in de moordzaak ter linde op niets uitgelopen was? Meneer Loots, Commissaris? Ja, wat is er? Oh, ja, yes, ja, ja. Mulder, wat is er? Uh, commissaris, we hebben gipsafdrukken gemaakt van een voetspoor... dat we op een klein pad langs de vijver gevonden hebben. Het is een vrouwenvoet. Zo, so, wat, uh, wat is dat voor een pad? Van een achterpoort van het huis naar een van de toegangen tot het park. Ah, bravo, Mulder. Zeg... Laat je honden de hele weg afspeuren en. Uh, geef mij eens even die gipsabdruk, zo ja. En uh, stuur ook een boodschap naar het huis van vuile Terlinde, Laat haar mij meteen hier brengen. Tot u armes, commissaris. Ja, tot schuit. De Commissaris, mag ik u een tip geven? Nee, meneer Loods. Ik zal u een tip geven. Als u op er prijs opstelt dit vertrek op uw voeten te verlaten, haast u dan. Jammer, jammer. Ik wou juist zeggen dat die openstaande deur tocht, al hangen er ook gordijnen voor. Als u weer eens een verhoor afneemt in een vertrek waar een moord gebeurd is, moet u geen deuren openzetten. Het is al kil genoeg. Of stonden ze open zonder dat u het wist? Nou ja, dan zou ik ze even tegenhouden. Nee, nee, nee, nee, nee, ik zou ze niet sluiten, commissaris. Zo. Hij geeft namelijk toegang tot het balkon waar ook een kamer van de barones op uitkomt. Als u de gipsafdruk van die voet misschien wilde vergelijken met een schoen van de barones, dan kon u langs deze weg. Onopgemerkt in haar kamer komen. Ja, ja, inderdaad. U? Inderdaad, u hebt gelijk, ik zie het, ja. Mag ik u even voorgaan? Ik ben hier maanden als kind in huis geweest, weet u? Ja, ja. Ziezo, commissaris. Dit is de kamer van de barones. Ja, ja. En hier. Hoe? Heb je de garderobe van de barones? Mm -hmm. Goed op de hoogte, meneer Loot. Juist. En nu zijn ze Of mag ik u even de gipsafdruk vragen? Ja, juist, ja. Oh, ik dank u, dank u. Even kijken. Ja. passen? Nee, nee. Nee, die passen niet. Nee. Een andere maat, hè? Hm, dacht ik wel. De barones is de hele avond niet van de kamer geweest. Oh, nee. Nee. Haar getuigenis was volkomen geloofwaardig, nee. Dan wel. heb ik me vergist. Maar dan heeft ze waarschijnlijk uh, haar mantel aan een ander uitgeleend. Hoezo? Kijk, die is nog nat van de regen. Daar hangt hij. Huh? Ja, ja inderdaad. Nou ja. Die mantel kan ook van een ander zijn, hè? Natuurlijk, dan zal ik me weer vergist hebben. Dat, dat is heel menselijk. Ja. Eh, commissaris, mag ik u nog één vraag stellen? Ja. Valt u de vreemde geur niet op die hier hangt? Hm... Een soort zenuwstillende eau de cologne die de barones gebruikt. Hmm. Merkwaardig. <laughs> Helemaal niet merkwaardig. Volkomen begrijpelijk. Kom, meneer Loods. Laten we weer terug gaan naar hiernaast. Hè? Zo, ja. Nou kunt u wel gaan, meneer Loods. Werkelijk? Kunt u buiten mij? Ik zet het verheur voor met Johan de Huisknecht. Wilt u zo goed zijn die binnen te roepen? Als u erop staat, ja, dan zal het wel moeten. Ja, inderdaad, meneer Loots. Daar sta ik op. Veel succes, commissaris. Ja. Nou, ah, Ja. Yes. Jij bent zeker Johan de net hè? Om u te dienen, commissaris. Zo. Nou, uh, ga zitten hier, zo ja. Dank u, commissaris. Uh, vertel mij eens, Johan. Is jou vandaag hier in huis niets bijzonders opgevallen? Iets bijzonders? Ja. Nee, commissaris. Heeft de baron met niemand ruzie gehad? Nou, ruzie. Ruzie? Uh, <laughs> hoge woorden dan misschien. Hm? Ach, ik... Nee, hij heeft wel wat opgewonden met de barones gesproken. Maar hoge woorden. Ja, ja. Uh, waarover ging dat gesprek, Johan? Neemt u mij nu kwalijk commissaris, maar ik mag. Uh, nee, uh, jij hoeft mij niet te zeggen. Het ging over de overdracht van dit huis, niet, hè? Ah, Heeft mevrouw de barones u al ingelicht? Precies. Ja, daarover ging het. Hm. U begrijpt, sinds de mening van meneer de baron... zich ten gunste van de vrouwen begon te wijzigen... ontstond er nogal een zwrijving tussen hem en de barones. Ja, ja, natuurlijk. Overigens, uh, erg is die woordenwisseling na het diner toch niet geweest, wel? Ik geloof dat de barones dadelijk daarna op haar kamer in slaap is gevallen, niet? Dat wil zeggen, ze sliep toen ik alarm maakte... nadat ik het ongeluk met meneer de baron ontdekt had. Hm. Maar ze kon toch niet dadelijk na het diner in slaap gevallen zijn? Want ik heb haar nog op het balkon zien staan. Ah, juist. Op het balkon, hm. Ze had, meen ik, uh, haar mantel aangetrokken voor de regen, niet? Nee, commissaris, dat nee. had ze niet. Oh nee. Daarom viel het me juist zo op. Uh -huh. En uh, wat deed de barones dan met honden hondenweer op het balkon? Ze stond bij de kamer van de baron alsof ze luisterde. Maar er kan niets te luisteren zijn geweest, want de baron was alleen. En iets te zien was er ook niet, want de gordijnen voor de balkondeur had ik zelf gesloten toen het licht aanging. Juist, en... Uh... Hoe lang heeft de barones naar jouw schatting gestaan, Johan? Ik weet het niet, commissaris. Terwijl ik nog stond te kijken, ging de bel over... en moest ik vrouw Virginie binnenlaten. Aha, vrouw de Virginie, de dochter. Zo, is die dan hier geweest? Daarvan heeft de barones mij niets verteld. Dat is heel goed mogelijk, dat de barones daar niets van wist. De vrouw is twee maanden lang niet hier geweest. Ze kwam onverwacht en ik moest haar dadelijk bij haar vader aandienen. Ah, juist. Uh, hoe laat was dat? Ik weet het niet. Je weet het niet. Zo. Denk eens goed na, Johan. Begrijp wel dat je antwoord uh, buitengewoon gewichtig voor ons is. hè? de Virginie heeft hier niets mee uit te staan. Ik, ik weiger ieder antwoord als u haar verdenkt. <lacht> kalman, Kalman, Johan. Zo. <lacht> ik verdenk toch niemand. Ik ken de Virginie vanaf haar geboorte. Ik heb haar op mijn beide armen naar de kapel gedragen toen ze gedoopt moest worden. Ze is een engel, juist zoals haar moeder een engel was. Juist. Een reden te meer voor jou, Johan? Om zo scherp en zo duidelijk mogelijk te antwoorden, nietwaar? U hebt gelijk, commissaris. Precies. En daarom herhaal ik mijn vraag om hoe laat was vrouw de Virginie hier? Het moet even overachtig geweest zijn... Want toen ik de baron had opgebeld dat zijn dochter hem wilde spreken, speelde de radio in de personeelkamer de ouverture van Tosca en die begon precies om acht uur. Juist. Wat zei de baron toen je zijn dochter aandiende? Ik raad je nogmaals aan stip te antwoorden. Want om negen uur constateerde dokter Verkerk dat de baron tenaaste bij een uur lang dood was. De komst van vrouw de Virginie valt dus samen met het tijdstip van de moord. Grote hemel. Nu Johan, wat zei de baron? Het duurde lang voor ik antwoord kreeg en zijn stem klonk vreemd. Hij zei alleen: geen tijd voor haar. Toen gooide hij de telefoon neer, zonder meer. Zelden heb ik hem zo kort afgehoord. En wat deed Freule Virginie? Onzin, zei ze en stormde regelrecht naar de kamer van de baron. Hoe lang is ze daar geweest? Ik weet het niet, want ze is onopgemerkt verdwenen. Ah ja, ik vergeet nog iets. Zo, wat dan? Toen ik in de personeelkamer terugkwam, herinnerde het mij de branders. Ik keek door het venster of ze nog op het balkon stond, maar ze was weg. Zo, hé. Hey. Dat is opmerkelijk, hè? Politiehonden? Ja, de politiehonden. Misschien hebben ze een spoor gevonden. Nou, in ieder geval kun jij wel gaan, uh, Johan. Wij zijn klaar, hè? Dank u, uur. Goeienavond, commissaris. Ja, jij ja, komt binnen, meneer. Uh, iets bijzonders, wat is het? Heb je iets gevonden? Zeker, commissaris. Ja, wat dan? Deze revolver. Aha. Hij werd aan de kant van het paardje gevonden, waarop we het voetspoor hebben ontdekt. Yes. Het is klaarblijkelijk de bedoeling geweest hem in het water te gooien, maar hij was in het riet aan de vijverkant blijven steken. Hier is de revolver. En hier is de kogel die dokter Verkerk mm -hmm. uit de wond verwijderd heeft. Juist, yes, merci. Ze horen bij elkaar. Ja, ja, merci, mulder. En uh, wat heb je daar nog meer? Een schoen die overeenkomt met de gipsafdruk van het voetspoor. Waar is die schoen gevonden? Ik had een agent naar het huis van mevrouw Vecini gestuurd. Yes. Hij heeft kans gezien een paar oude schoenen te bemachtigen die ze daar had achtergelaten. Achtergelaten? Hoezo? Achtergelaten, zeg je? Ja, achtergelaten. Vrouw Virginie is vanavond met onbekende bestemming afgereisd. Eergisteren waren haar koffers al weggehaald. En vanavond om zeven uur is zij zelf vertrokken. Dat, uh, dat lijkt op voorbedachte raden, Mulder. Precies, commissaris. Uh, zegt Mulder. Hou jij die journalist loods voorlopig goed in het vizier, hè? Zijn optreden ja. bevalt mij niet. Hij staat in relatie met vrouw Virginie. En ik probeer op allerlei manieren mijn aandacht van haar af te leiden op haar moeder. We verliezen hem niet uit het oog, commissaris. Ah, prachtig omdat dat is hè? Dan zullen we nou eens een ogenblikje pauzeren. Oeh. Ik moet me nog over een paar dingen beraden. Zeg, zeg, moeder. Ja. Is het personeel hiernaast in de hal? Jawel, commissaris. Oh, juist, ja, prachtig. Dus, uh... Ja, is hier iemand die bij sterk op sterke koffie kan bezorgen? commissaris Froemans, vraagt u om koffie onder zulke omstandigheden? Nou, Wat is dat dan weer, meneer Loots? Wat hebt u nou weer? Bij al wat u dierbaar is, gebruik geen koffie. Gebruik geen koffie. Stel u voor dat ik voor het ochtendblad van de nieuwspost moet dicteren. De stemming op de plaats van het misdrijf was huiveringwekkend. Zelfs commissaris Froemans moest met sterke koffie op de been gehouden worden. Nee, meneer Paul Loots, ik zal u een ander berichtje dicteren. Naar ons door de politie wordt meegedeeld is vrouw Virginie Terlinde, de vermoedelijke moordenares van haar vader, voortvluchtig. De politie is reeds op het spoor van een van haar medeplichtigen. Nou, meneer Lots. bent u dan nou nog niet weg om dit nieuwtje aan uw blad te dicteren, hè? Dat bericht zal nooit gedrukt worden. Als het niet in uw blad komt, dan zullen de andere bladen dat toch wel ik, opnemen, zeker? Ik, ik verbied het u te verspreiden. Het is een leugen, commissaris Hoemans. <laughs> Wacht dan tenminste tot twaalf uur. De kopie voor het ochtendblad behoeft nog niet eerder binnen te zijn. Ja, juist. U wilt voor twaalf uur de waarheid nog aan het licht brengen, hè? Nou, even zien. Dan hebt u nog anderhalf uur en daarin kan veel gebeuren. Hè? Het is evenmin mijn taak om de waarheid aan het licht te brengen als het te uwe is om leugens te verspreiden, commissaris Frommans. En nu is het genoeg. Ik verzoek u onmiddellijk heen te gaan, meneer Loods. Goed, ik ga. Hier hebt u mijn telefoonnummer. Pardon, ik heb uw telefoonnummer niet nodig. Pardon, maar... u vergist u. U deelt mij vanavond om twaalf uur telefonisch de toedracht van de moord op Terlinde mee. Voor zover die onweerlegbaar vaststaat. En blijkt het morgen dat de toedracht anders is geweest... dan luidt de titel van mijn eerstvolgend hoofdartikel... Commissaris Vroemans schiet de bok van zijn leven. Adieu. Wat zegt je? Ik ruip om twaalf uur onder de mol. Ja, Wat is dat dan echt? Ich Loods, goed dat u thuis bent. Wat heb ik op u gewacht? Ik wou met mijn zuster naar het uitgaan van de opera kijken. De dirigent Severini wordt in een rijtuig met zes paarden naar zijn hotel gereden. En u kwam niet. En uw eten stond om koud te worden. Wacht, ik ga het meteen op Ach Laat maar, juffrouw Willems. Mijn etenstrek is nu voorbij. Uh, ga maar gauw met uw zuster weg. Oh, het is zonde van het goede eten. Oh, fijn, morgen haalt u het maar in. Uh, kan ik nou dus gaan? Ja, gaat u gang, ik heb vanavond nog een briefje voor u bezorgd. Hm? Van wie? Van wie? Ja, dat weet ik niet. Het lag zo in de bus. Uh, Alstublieft, hier is het. Ik dank u, juffrouw Willemsen. Ik zal op mijn kamer wel zien wat het is. Veel plezier vanavond. Dank u, meneer Loods. Dank u. De zaak is verloren. Ik ben schuldig aan de dood van papa. Langer in dit land blijven kan ik niet. Nog vanavond vertrekt mijn boot. Vergeet je ongelukkige Virginie. Maar, maar dat, dat is onmogelijk. Virginie. Nee, dat, dat, dat is een afschuwelijke droom. Ik, ik, ik moet alles weten. Met welke boot dan? Nee, dat, dat kan niet. Dat, dat is onmogelijk. Dat, dat... Nou, dat kan nog. Dat kan nog. Wacht. Het scheepvaarthuis gaat zo bellen. Halt, Paul Outs. Handen van de telefoon. In naam der wet. Politie? Hier in mijn huis? Wie heeft u het recht gegeven in mijn woning binnen te dringen? Ik ben u in opdracht van commissaris Vroemans achterna gegaan. U volgt me onmiddellijk naar Terlinden met dit briefje. <tie> Naïveling. Wat huh? lief. Dacht je nu werkelijk, Russische Mulder? dat je stratenlang achter me aan kon sluipen zonder dat ik je in de gaten had? <lacht> ik wist dat je hier was en wilde je een kleine sensatie bezorgen. Kijk, het zogenaamde briefje van Frau de Virginie, dat daar op tafel ligt, is niets dan een najaarsreclame van een brandstoffenhandelaar. <lacht> Geef hier, hand omhoog, Russische Schermulde. Vlug wat. Zo. Ja, dat was een kleine tactische fout je ogen even van me af te wenden, meneer de rechercheur. Dus was het toch een brief van vrouw Lufferzien. Zeker, zeker. En wilt u nu zo vriendelijk zijn, nu langzaam achteruit te gaan tot bij de deur van mijn badkamer? Nee, Nee, nee, nee, nee, nee, handjes steeds omhoog. Anders zou ik nog gebruik moeten maken van dit knalpistooltje. Revolvers zijn gevaarlijk speelgoed voor een journalist, Oh! Mildoots. Ik weet er heel aardig mee om te springen, al zeg ik het zelf. Dat zou bijna het vermoeden van commissaris Vroemans bevestigen... dat u, behalve journalist, ook nog iets anders bent. Niet zo onbescheiden, waarde heer. Zo, wanneer u nu uw linkerhandje omlaag doet... kunt u juist de knop van de badkamerdeur omdraaien en links naar binnen gaan. Vroeg wat. Nu even bellen. Ja. Hallo. Hallo. Spreek ik met het scheepvaarthuis? Ja. Vertelt u mij zo middelijk welke boten vanavond met buitenlandse bestemming zijn vertrokken of zullen vertrekken? Hm? Ja, ja. Ha? Alleen de president Lincoln? Oh, ja, juist. Om elf uur, zegt u. Laat eens kijken. Hoe laat is nu? Hm, tien minuten. Ja, ja, ja. Welke steiger, zegt u? Stijger zeventien. Juist, ja. Oh, juist. Ja, dank u. Nee, nee, nee, nee, nee. Dank u, vriendelijk. Dank u. Zeg, rustig, je de moeder. Als je nou nog eens bedreigt wordt... ...vraag dan eerst even aan je tegenstander... ...of zijn revolver geladen is... De mijne was het niet, zie je. O oh ja, en uh, wat ik nog zeggen wou. Ja, je zit nu toch in de badkamer. Neem een koud bad. Dat zal je kalmeren. Je kunt gerust ophouden met kloppen, hoor. Want mijn hospita komt niet voor vannacht twaalf uur thuis. En ik ga ook nog eventjes weg. Dag. Veel plezier. Oh. moet iemand spreken die aan boord is. Onmogelijk, meneer. Over vier minuten varen we. Over twee minuten ben ik weer van boord. Nou, niet gaan, hè. Nou, dat zal ik je dan laten zien. Opzij! Uh, Wie daar? Hé, hey, hier blijven we meneer. Wat, nooit, wat Hallo. Stuart, wijs onmiddellijk de hut van Vrouw de Terlinde. Vrouw de Terlinde, meneer. Nou, dat weet ik niet aan mijn hoofd. Dat moet u in het register laten aanzien. Nou, doe jij het dan voor me en haast je of je liever vanaf hangt. Hier, uh, hier heb je een gulden. Thanks, sir. U vroeg naar mevrouw Mevrouw uh... de, de Terlinde. Juist. Ja, nou meen ik me opeens te herinneren dat ze het 37 heeft. Uh. Ja. Komt u maar mee. Dus... Ja, vooruit stuur het en een beetje alsjeblieft. Ja. Hè? Paul. Paul, Paul. Goddank. Je moet onmiddellijk meekomen, kindje. Je hoed, je mantel. Kom. Het kan niet meer. Je bent het verplicht, lieveling. Ik eis het van je. Kom, er is geen minuut te verliezen. Waar breng je me heen, Paul? Later leg ik je alles uit. Later. Maar af en voor gaan we hoppen. Later. En wat gaat het? Goed, laat ik de eerste land Halt, halt. Wat halt. Wilt u? U kunt het kip niet meer belaten. We klaar. We, we moeten weg. Vlug, weet je niet. Vooruit. Goddank. We zijn er. Boot. Paul, wat moet ik beginnen? Dat overleggen we dadelijk, Virginie. Eerst moet ik weten wat jij met je brief bedoeld hebt. Je dacht toch niet dat je mij kon wijsmaken dat jij... dat jij... Geloof me, Paul. Ik ben de oorzaak van papa's dood. Virginie. heus, Paul, het is waar. Maar wat is er dan toch gebeurd? Papa heeft zelfmoord gepleegd. Virginie. Ja, door mijn toedoen. Toen je mij eergisteren het bewijs had gegeven dat moeder onder valse naam met papa getrouwd is heb ik hem een brief geschreven ik zei dat ik hem dwingen kon ter Linda aan mij af te staan je kent mijn bedoeling Paul. als het huis mijn eigendom geworden was had papa er levenslang gebruik van mogen maken ik wilde alleen moeder beletten papa tot de bedenstof te brengen want dat zou ze gedaan hebben zonder twijfel mijn brief moet papa ontzettend aangegrepen hebben aan de ene kant zag hij geen uitweg meer en aan de andere kant heeft de ontdekking van moeders afkomst hem diep geschokt Ondanks alles hield hij veel van haar. Nu pas durf ik alles te bekennen. Nu hij dood is. Het is zo vreselijk, Paul. En dat het juist gebeuren moest, nu ik alles wilde goedmaken. Goedmaken? Was dat je plan? Ja, Paul. Kort nadat ik papa de brief gestuurd had... werd ik van twee kanten bedreigd met een groot publiekschandaal. Wanneer ik het bezit van Terlinde niet onmiddellijk prijs ah, goed dat je het mij verteld hebt. Ik wist hoe papa moeite deed om de naam Terlinde onbesmet te houden. Ik wilde de maat niet laten overlopen. Ik besprak passage voor Amerika. En vanavond wilde ik afscheid van papa nemen. Maar toen ik bovenkwam, lag hij met een revolver in zijn hand. Achter zijn bureau. Dood. Door mij in de dood gedreven. Probeer jezelf te beheersen, Virginie. Wat moet hij geleden hebben? Opeens begreep ik dat zijn naam onbevlekt moest blijven. Tot iedere prijs. En ik besloot de schuld op mij te nemen. De revolver heb ik uit zijn hand genomen en ergens later weggegooid. Ik ben hierheen gevlucht. En nu. Paul. Wat moet ik beginnen? We moeten onmiddellijk naar Terlinden terug. Wacht eens even. Nee, nee, nee, nee. Nog beter. We moeten eerst dokter Verkerk halen. Dus even kijken. Het is nu uh, half twaalf. Als we ons haasten, dan kunnen we hem nog in de opera aantreffen. Spijt me, meneer. Ik mag u niet doorlaten voor deze act is afgelopen. Zo? Wat is die je suppoost? Meneer, ik heb strikte orders. Severini dirigeert. Over een paar minuten is deze act afgelopen. Waarschuw dan dadelijk dokter Verkerk in de Stalen, staat ik hier in de hal op wacht. Met genoegen meneer. Zodat ik het doek valt. Uh, suppoost, kan ik misschien ergens opbellen? Zeker, meneer. Daar is de telefooncel, linksaf. In de gang. Daar. Oh, dan wacht ik wel even bij de suppos dat je terugkomt. Ja, Hallo? Hallo? Spreek ik met de nieuwspost? Hm. Oh, Ritsel, ben jij daar? Zeg eens, uh, is ouwe Mil dan nog, onze hoofdredacteur? Ja, ja, kan je hem even voor me aan de telefoon roepen? Ja, goed, ja. Uh, hallo, meneer de Mil. U spreekt met Kloots. Ja, juist, ja. Uh, kunt u onmiddellijk naar Terlinde komen? Die moordaffaire schijnt een heel onverwachte ontknoping te krijgen. Ja. Oh, oh juist, komt u onmiddellijk? Uh, nee, ik zal het alleen niet af kunnen. Wat zegt u? Oh, u bent nog nooit op Terlinde geweest. Nou, maar dat doet er niet toe. Komt u toch maar, ja. Wel, de eerste de beste taxi brengt u erheen en, en daar wacht ik dan op u. Goed, mag ik u uh, daar dan ontmoeten? Prachtig. Juist. Uh, tot straks dan, meneer de Meel. Tot straks. Hier zijn de meneer en de dame die op u wachten, dokter. Ah, dat is Loots van de nieuwspost. Dokter Verkerk, het spijt me dat ik u hier moet lastigvallen. Wilt u onmiddellijk met mij meegaan naar Terlinde? Een reconstructie soms, meneer Loots? Juist, dokter. Nieuwe gezichtspunten? Waarschijnlijk wel, dokter. U bent maar voorzichtig voor een krantenman, meneer Loots. Maar kom, laat ons geen tijd verliezen. Als ik mijn vrouw even heb thuisgebracht, staat mijn wagen tot uw beschikking. Hm. Mevrouw de barones, ik herhaal dat we in dit stadium van het verheur met tranen niet verder komen. U hebt eerst gezegd de hele avond geslapen te hebben. En nu ik u attent maak op uw natte regenmantel, beweert u een wandelingetje door de stad te hebben gemaakt. In de eerste plaats is het ongewoon om bij hondenweer zonder noodzaak te wandelen. En in de tweede plaats begrijp ik niet. ...waarom u een onschuldig wandelingetje in een verheur als dit opzettelijk verzwijgt. En dan nog iets. Mevrouw de baronesse. Wat deed u vanavond omstreeks acht uur op het balkon? Op het balkon? Ja, op het balkon. Ik wacht uw antwoord, mevrouw. Ik, eh... Uh, ik luister naar een woordenwisseling tussen Virginie en haar vader. Nee, dat is merkwaardig. Toen ik u vroeg of vrouw de Virginie vandaag nog enig contact met de Baron heeft gehad, hebt u dat ontkend? Ik was bang dat de Baroness van Virginie zou komen te rusten. Mevrouw de Baroness, het spijt me dat ik u opnieuw moet tegenspreken. Uit betrouwbare verklaringen weet ik dat u op het balkon stond voordat vrouw de Virginie hier arriveerde. En dat u al op uw kamer terug was toen de Fraule bij haar papa binnenging. Nee? Wat hebt u hierop te zeggen? Ik ben onschuldig. Ik heb het niet gedaan. Pardon, mevrouw. Ik heb u niet beschuldigd. Tot nu toe. Maar het gaat toch niet aan om zo maar zonder... Uh, ja, binnen. Wie is dat? Goedenavond, commissaris Goemans. Meneer Lood, wat komt u hier doen? Het is tien minuten voor twaalf, commissaris. Ik begreep hoe u zich moest afmartelen om onze afspraak na te komen. Toen kreeg ik medelijden met u en ik dacht... Ik ga hem een handje helpen. Het is werkelijk al te vriendelijk, meneer Lood. En welke interessante gezichtspunten komt u mij openbaren? Hm? Ik breng u hier fruile Virginie Terlinde, die u komt vertellen hoe zij haar vader aantrof na zijn zelfmoord. Wat? Wat zegt u? Zelfmoord? Zelfmoord? Hm? Hoe hebt u dat ontdekt? Dat vertel ik u later misschien wel eens. In de krant. Maar is hemelsnaam meneer Lood. Dokter Verkerk, wilt u zo goed zijn mij even neer te leggen op dezelfde plaats en in dezelfde houding waarin u de baron aantrof? Zeker, meneer Loots. Hier, achter het bureau. Hm? Zo, ja. De rechterarm hm? gebogen langs het lichaam. Juist, ja. Linkerarm gestrekt. Deze knie iets omhoog. Oh, ja. Zo, ja. Nou, ten, zo was het. Virginie, was het zo? Ja, Paul. Zo was het. Virginie, wil jij dan de revolver die commissaris Vroemans je zal geven... ...precies zo neerleggen als je hem hier vond? Alsjeblieft, vrouwen. Ja, zo. Och, commissaris, wilt u even goed toezien? Ja, ja, natuurlijk, mevrouw Loos. Alsjeblieft, vrouw. Sorry. ga je van. Hier lag hij. Yes. Ja. Zo heb ik hem gevonden. Yes. Daar, daar bent u dus zeker van, vrouw de Virginie zeker, commissaris. U weet dat u voor het gerecht een dergelijke verklaring onder Ede zult moeten afleggen. Ik zal het bezweren. <laughs> Dan vrees ik dat het gerecht u van mijn eed zou verdenken, vrouw Le. De baron is namelijk door een schot aan de rechter slaap getroffen... en u legt de revolver in zijn linkerhand. Dat is uitgesloten. Zelfs al was de baron links geweest. U bent een bewonderingswaardig schanderman, commissaris. Meneer Loots, ik heb geen behoefte aan uw bewondering... En, vrouw de Virginie, houdt u nu nog vol dat uw vader zelfmoord gepleegd heeft? Wat een vraag, commissaris. Het is nu toch volkomen duidelijk dat de vrouw de haar vader aantrof in de houding... die de moordenaar of moordenares hem gegeven had om de schijn van zelfmoord te wekken. De ongevraagde mening van meneer Loots is natuurlijk onjuist. We zien het feit dat de baron nog leefde toen Johan de Fruile aandiende. En als het gevallen was terwijl de vrouw de tap opkwam, dan had Johan het moeten horen. Tenzij natuurlijk Johan met de dader of daderes onder één hoekje speelt. U bent grappig, meneer Lots. Niet waar. Eerlijk gezegd geloof ik het zelf ook niet. Nee, het is veel belangrijker dat Johan de Vruile telefonisch heeft aangediend... en dat hij mij verteld heeft dat de vreemde stem van de baron hem is opgevallen. <coughs> meneer Lots, ik heb vanaf het begin getwijfeld aan de onpartijdigheid van uw bijstand. Hm? U tracht mijn aandacht af te leiden op bijkomstigheden. Noemt u dit bijkomstigheden, commissaris? Ja, zeker noem het, ja. Ja, wie is daar binnen? Commissaris, een zekere meneer de Mil vraagt om toegelaten te worden. Huh? Hij zegt dat hij verwacht wordt. Wat zeg je, Johan? Meneer de Mil? De Mil? Verwacht. wie? Boondag. Wat is dat, de, baron, de baron is. Johan, haal water. Ik heb hier nog wat cognac. Is dat ook goed? Ja. Met uw vrienden, ga ik meneer de Mil even halen. Hij komt voor mij. Het is mijn hoofdredacteur, moet u weten. Ja, ja, je hoofdredacteur. Alsof eens, johan, nog niet voldoende. Hallo, Roots. Daar ben ik. Goedenavond, meneer de Mille. Wat een tour om dit afgezonderde spookhuis te vinden... als je, je hier echt nog sterk kent. Goed dat u gekomen bent, meneer de Mil. Oh, Is het zo sensationeel, Roots? Geweldig sensationeel, mevrouw. Al een bekentenis afgelegd. Nog niet. Daarmee hebben ze gewacht tot u erbij kwam. Maar binnen twee minuten zal de bekentenis volgen. Dat is vlug. Kom mee. Nee, naar u, meneer de hoofdredacteur. Ere wie ere toekomt... Mag ik u voorstellen, meneer De Mil, hoofdredacteur van de Nieuwspost? Hm. Komt meneer De Mil verklaringen afleggen betreffende deze zaak? Nee, nee, commissaris. Ik kom uit hoofden van mijn beroep, mijn krant. Niet zo ah, ja. bescheiden, meneer De Mil. Zegt u maar ronduit, u komt zelfs belangrijke verklaringen afleggen, nietwaar? Jij komt vertellen dat jij de moord op Baron Terlinde geplicht hebt. Meneer Loods, wat bezielt u? U maakt van dit verhoor een paskwil. Commissaris, mag ik u verzoeken mij niet langer Loods te noemen? Maar Fransen, inspecteur van de Centrale Recherche. Wat? Wat zegt hij? Fransen, inspecteur van de... Wat vertel je me daar? Alsjeblieft. mijn legitimatie. Even zien. Indoor. Hier, blijven de muur. Dwing mij niet meer revolver gebruik te maken. Wacht, laten we je liever voor de zekerheid deze armbandjes eventjes aandoen. Zo. Staat u mij toe, commissaris Vroomans, het verheur even van u over te nemen? Uh, ja, natuurlijk, inspecteur. Maar uh, wilt u niet zo goed zijn, mij is eventjes een verklaring... Een verklaring zult u zelf wel vinden, commissaris, wanneer de meneer mijn vraag wil beantwoorden. Mevrouw de barones, mag ik u verzoeken uw geachte medehelper even op gang te helpen? Dan vraag ik u allereerst, mevrouw... Wat deed u vanavond kort voor de moord bij meneer de Mil op het bureau van de nieuwspost? Niet, niet! Nee. Ja, het was heel onverstandig van u die scherpe odeur te gebruiken die op uw kamer hangt. Maar het was verklaarbaar. U was nerveus. Hm, het was ook geen pretje te ontdekken dat de baron het kasteel... ten slotte toch aan zijn dochter Virginie wilde afstaan. Daarom zocht u natuurlijk ook troost bij uw oude helper. Niet waar, de mil? Dat ben je toch? Hm? Je beweerde wel dat je nog nooit op de Linde was geweest. Maar uh, toen ik je zojuist liet voorgaan... liep je regelrecht naar de kamer van de baron. <laughs> ja, grappig. <laughs> hm. Vertel eens, de mil... Hoeveel had je eraan verdiend wanneer de barones het kasteel had gekregen? Voor al de artikelen die je over het schandaal ter gepubliceerd hebt... ...betaalde mevrouw de barones immers schitterend. Het is gelogen, gelogen! zeg Constance! Ach, kom! Er was u immers heel wat aangelegen aan een publiek schandaal. Wij zullen het kort maken, commissaris Fumans. Ja, ja. Wilt u die meneer en die dame laten wegbrengen? Dan kan ik u onder viro geven een kort uiteenzetting. Ja, ja, natuurlijk. Uh, graag inspecteur Fransen. Uh, agent, neem ze mee daar, hè? Tot. Nou, tot de woorden. Ja. Zie zo, dat is nou dan. Uh, nu tussen ons, inspecteur Franse, alsjeblieft. U moet weten, commissaris, dat ik tot opdracht had... de identiteit van de barones vast te stellen. Yes. Zij was namelijk onder valse naam met de baron getrouwd. Ja, ja, dat weet ik. Ik verzocht toegang tot het kasteel... om er zogenaamd de historie van na te pluizen... <laughs> Maar de barones moest daar niets van hebben. Allicht. Ze liet me een baan als redacteur bij de mil aanbieden... Ja, die ik niet kon weigeren zonder haar gegronde reden tot argwaan te geven. Natuurlijk, ja, ja. Toen ontdekte ik Constances ware identiteit... en Virginie schreef haar vader dat ze hem uh, met dit argument kon dwingen tot afstand doen. Yes. De barones nam opnieuw de mil in de arm... Mm -hmm. en beloofde hem 30.000 gulden wanneer hij haar het kasteel bezorgde. <laughs> 30.000. Mm -hmm. kleinigheid. Nou, maar. Hij had succes... Ja. Vanavond kwam de barones weer bij hem nadat er tussen haar en de baron tot een hevige scène was gekomen. Mm -hmm. Toen besloot de Mil de baron zelf uit de weg te ruimen. Ja. Hij ging met de barones terug naar huis. Hij kon heel gemakkelijk van haar sleutel gebruik maken en ongemerkt tot de baron deur ja, ja, natuurlijk. Daarna gaf hij aan alles de schijn van zelfmoord. Mm -hmm. Maar bijna gooide Virginie's onverwachte komst alles in de wacht. <laughs> Eerst moest de Mil in plaats van de baron antwoorden toen Johan aandiende. Ja. Nou, dat ging nog. Mm -hmm. Johan merkte alleen dat de baron wat vreemd sprak. Toen volgde een gevaarlijke terugtocht langs het balkon. De sporen wezen erop dat de barones hem daar gewacht heeft. Mm, ja. En wanneer vrouw de Virginie de sporen van zelfmoord... niet had veranderd in die van moord... dan zou er waarschijnlijk niet verder naar een schuldige zijn gezocht... niet <lacht> ja, ja, ja, ja. toch wel. Daarvoor had de Mil een te grote fout gemaakt, commissaris... toen hij de revolver in de linkerhand van de baron legde. Ah, ja, ja, ja. In ieder geval is Virginies komst... de oorzaak geweest van de mills zenuwachtigheid... Mm. Als ze hem tijd tot rustig handelen had gelaten... zou hij nooit zo'n grote fout gemaakt hebben. Virginie, lieveling. Paul. Het was de verschrikkelijkste avond die ik ooit heb meegemaakt. Maar het is voorbij. Uh, jij mag vannacht niet in dit huis blijven, Virginie. Misschien is het het beste dat ik ergens een, een kamer voor je neem. Wacht eens eventjes. Och, ik heb het al. Ik zal mijn hospitaal eens eventjes bellen. Die heeft goede relaties op dat gebied. Bent u daar? Hm? U spreekt met loods. Ja. Huh? Wat zegt u? Het, wat zal ik ze nou toch? Wat vertelt u? Spookt het? Wat zegt u nu toch? <laughs> het hele huis vol lawaai en alle gasten wakker? <laughs> maar juffrouw Willems, wie maakt dan dat lawaai toch? Ik, ik begrijp u niet. Waar komt het vandaan? Uit mijn badkamer? <laughs> nee, maar... Zeg, luistert u eens, juffrouw Willems? Huh? Ja, maakt u de deur maar gerust open, hoor. Huh? Je zult het allervriendelijkste rechercheur vinden. Mulder heet hij. Huh? Wat vertelt u nou? Ja. ja, heus, Alles is in orde, werkelijk. Ik heb hem er zelf verlof toegegeven om daar een avondje door te brengen. <laughs> ja. Huh. ja, dat wilde je zo graag. Wat? Huh? Nee. Huh? Waarom hij dan dat spektakel maakt? Ja, hij zal inmiddels van idee zijn veranderd, denk ik. Van acht tot twaalf is tenslotte vier uur. En daarin kan heel wat gebeuren.